...oordeelt de grote Duitse internetsite T-Online. En de Duitse krant Beeld vraagt zich af wat voor gevolgen de uitspraak voor Van Basten zal hebben. Van Basten bood later excuses aan en noemde het een misplaatste grap die niet bedoeld was om te chockeren. In Ermelo zijn meerdere katten beschoten met een luchtbug, meldt de politie. De dieren hebben het niet overleefd. Hoeveel is niet duidelijk. Eerder deze week meldde de politie in Emmeloord ook al onderzoek te doen naar de dood van een kat. Die werd gevonden met de kogel van een luchtbux in de zij. Het weer lokaal mist, verder vandaag geregeld zon bij maximaal 10 graden. De komende dagen wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal.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 Turkish. Deel 1 daaruit, het Allegro Aperto. Nou, uiteraard eh, speelt eh, Arthur Grumio viool. En eh, het wordt uitgevoerd door het BBC Symfonie Orchestra onder leiding van Walter Logge. Of Logge, kan natuurlijk ook. En nou is het vervelende dat er niet blij staat wie de componist is. Ik denk Mozart. Maar. Ja. Dat stond er even niet bij. Mozart, dus. En de regisseur zegt inderdaad: Mozart. <tied>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 Krauss.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 Thank you. Yeah.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 Steht een leier Mann. En met starren Fingern dreht er, was er kan. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und he. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm ihn hören, keiner sieht ihn an, und die Hunde knurren um den alten Mann, und er lässt es gehen alles wie. Dreht und seine Leier steht ihm immer still. Dreht und seine Leier steht ihm immer. Alter soll ich mit dir gehen wenn